Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Spaarders en aandeelhouders van noodlijdende banken moeten ook in de toekomst meebetalen aan een reddingsplan. Dat heeft de Duitse minister van Financiën Schäuble gezegd. In een interview noemt hij de redding van Cyprus vorige maand een model. Volgens hem is een risico voor spaarders de enige manier om te voorkomen dat de belastingbetaler moet opdraaien voor de schade. Advocaat Bram Moskovic heeft zijn jaarrekeningen nog steeds niet op orde. Dat zegt de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten in NRC Handelsblad. Volgens hem is er geen enkele vooruitgang geboekt. De hoogste tuchtrechter oordeelt maandag of Moskovic zijn vak mag blijven uitoefenen.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 Het kabinet en sociale partners proberen alsnog een zorgakkoord te bereiken. Het overleg draait vooral om de thuiszorg. Abfacabo FNV eist dat daar geen ontslagen vallen. Volgens de bond zouden in de oorspronkelijke plannen van het kabinet 100.000 banen verdwijnen. Vanmiddag stemt de federatieraad van de FNV over het sociaal akkoord dat onlangs werd gesloten. De Abfacabo steunt dat alleen als er dan een akkoord is over de thuiszorg. In de Bollestreek zijn veel mensen op de been om het traditionele bloemencorso voorbij te zien trekken. De stoet van praalwagens en met bloemen versierde auto's rijdt van Noordwijk naar Haarlem. Door het koude voorjaar komen de hyacinten op de praalwagens niet uit Nederland, maar uit Frankrijk. De twintig wagens zijn vooral versierd met narcissen en ogen daarom geler dan in andere jaren. Het weer het is droog en de zon schijnt volop met hier en daar wat kleine wolken. Het wordt 10 tot 12 graden, op de wadden wat kouder. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Vanwege het bloemencorso van de Bollestreek is het behoorlijk druk. Op de N207 Alphen aan Rijn richting Lisse staat tussen de aansluiting met de A4 en Helegom 6 kilometer file. En op de N208 Sassenheim Haarlem in beide richtingen bij Lisse files van 2 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lekker je lekker uit en zie een In circa Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In circa Zandvoort ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 komen nu weer een hoop gezellige Oud-Hollandse muziek. Alexandra, Saskia en En ook de volgende man, Johnny Leon. Pseudoniem van uh, John van Leeuwarden. Geboren in Den Haag op 4 juli 1941. Een Nederlandse zanger en acteur. En sinds de jaren 80 is hij woonachtig in Breida. En in 1959 vormde hij met een aantal schoolvrienden... de band Johnny his Jewels. Later omgedoopt in de Jumping Jewels. En deze groep geformer, geformeerd... naar het voorbeeld van de commerciële rocker Cliff Richard... Scoorde in 1961 nummer 1 met Wheels. En was daarna tot 1965 nog zeer succesvol binnen Nederland. En in 1965 uh, verliet de Van Leeuwen de groep om als Nederlandstalige solozanger door te gaan. En dit levert hem meteen de grote hit Sofietje op. Een Zweedse liedje met een tekst geschreven door Gerrit den Brabber. En opgedragen aan zijn vriendin en zakenpartner Sophie van Kleef. Nou misschien denkt u hoe klonk die ook alweer? Nou ik heb hem klaarstaan. Johnny Lyon met Sofietje. Ze met een rietje.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 In that call Sandra. En dat is natuurlijk de officiële naam van Sandra Remer, zoals velen van u haar kennen. 1979 werd, werd ze gevraagd voor de derde maal voor Nederland om naar het Songfestival te gaan. Onder haar echte naam Sandra. En met een nieuwe look reisde ze toen af naar Jeruzalem en zong daar het door haar toenmalig echtgenoot Verdi Bolland geschreven nummer Colorado. Maar het werd allemaal zeer matig ontvangen door de Europese jury. Want uiteindelijk strandde Colorado met 51 punten op de twaalfde plaats. En het was de laatste keer dat Sandra Remer voor Nederland uitkwam op het Songfestival. Onder de naam Sandra hoorde Colorado. Daarvoor Saskia en Serge met Spinnenwiel. En dan kwam Johnny Lyon langs met Sofietje. Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... Met mooie oud-Hollandstalige muziek. Is ook de volgende plaat. Henk van der Lee. Nederlandse zanger, componist en tekstschrijver. En hij is de oprichter van het, uh, en het creatieve brein. Achter het komische duo. De Trichakets. Dat een grote hit had met het autootje. En uh, Henk van der Lee was ook mentor van vele andere Rotterdamse artiesten. En ik heb dat mooie nummer uitgekozen. Een van mijn favorieten uit die tijd. De Trichakets met het autootje. We hebben een ongeluk gehad met het autootje. Met het dodotje, to met het dodotje. To Gebeurde hier midden in de stad. Met het dodotje, to met het dodotje, to met het dodotje. To en ik zei: Nog laten we even wachten, we kunnen er dus zo niet door.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 Nou, vijf vijf gulden dan, of vindt u dat nog te duur? Zolang als er kan vluren branden Zolang er een round-up zal zijn Zolang zingt een cowboy in Texas. Nog altijd een cowboy-refrein In de sterre nacht cowboy, cowboy, zing voor je meisje dat Dat In China daar vind je Chinezen In Zweden daar vind je een zweet Maar Texas zou Texas niet wezen Wanneer daar geen cowboy meer is Cowboy, cowboy Zing maar een lied in de sterrennacht. Cowboy, cowboy Zing voor je meisje dat wou Duh Verliet. Lacht ik om tranen bij het scheiden Het afscheid gaf me geen verdriet Ik vond het hier zo beneven Jeugd en toekomst leek vergooid Ik heb na jaren weg zijn pas begrepen Holland, jouw vergeet met daar waar de molens staan. Daar Daarvoor de zingende zwervers met Cowboy. En ook hoor je het heerlijke nummer van de Trisha Kets... met het autootje. VFM Zandvoort, de volgende dame... is Tria Dops geboren als Tria van der Schoot. Geboren in Eindhoven op 4 april 1947. Een Nederlandse zangeres en tekstschrijfster. En ze is vooral door het, bekend door haar lied Plum Jenka 1965. Een plaat die regelmatig voorbij komt in dit programma. Groeide op in Eindhoven, ze zingt thuis al veel. Liefst op de wc, omdat het daar zo lekker galmt. En het geluid van door de doortrekkende stortbak ziet ze als haar applaus. En samen met de vriendin Annelies de Graaf, die ook zangeres, als zangeres actief is, loopt op ze heel wat talentenjachten af in 1972 neemt ze als 15-jarige deel aan het cabaret der onbekenden. En ze wordt daar vierde. Het jaar erop doet ze weer mee. Nu wordt ze eerste en krijgt ze een platencontract bij uh, Ponogram. Enkele andere artiesten die zijn doorgebroken dankzij deze talentenjag. Zijn Anneke Greulow, Armand en Lenny Koer. En na haar uh, overwinning mag ze haar eerste singeltje opnemen. En dat doet ze met uh, Casanova, Bassia M1. Maar die haalt de hitlijst er niet. Haar derde single, Parels van de Zuiderzee, lukt dat wel. En dat was in uh, 1964. En toen stond ze twee weken op nummer 50 in de hitwezen top 50. En in dat jaar werd ze ontdekt door Catharina Valente. En toen nam ze drie Duitsstalige singles op. En zo heeft ze meerdere nummers gemaakt. Ik vraag het aan de sterren. You've Lost That Loving Feeling heeft ze ook nog gezongen. Natuurlijk die grote hit uit 1965. Ploemkoem, Jenka. En in 1968 had ze nog een klein hitje. Is niet verder gekomen als de tipper Met het was. Was jij maar in lukjebroek gebleven. Trea Dops. Nu op de radio met een nummer uit 1968. Was jij maar in lukjebroek gebleven. Met je hengen. voor jou! Een mijn visserskampioen, maar die hengelt niet naar mij, dat is er niet bij. Was jij maar in Lutje Proek gebleven, met je hengel en je verrummen erbij. Was jij maar in Lutje Proek gebleven, dat was beter voor jou en voor Lutje Proek.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 Zeg alsjeblieft niet nee. Ik weet niet hoe het komt dat ik jou opeens zo dol graag mag. Jij hebt mij zwaar geboeid op het moment dat ik jou zag. Agentje, agentje, doe me vlug een zoen. Ik hou van uniform en ik ben dol op jouw pensioen.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 M'n zoen. Ik hou van uniform En ik ben dol op Jouw pensioen Pensioen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 Peters met Geef me je hand. De dame is geboren in Nijmegen op 1 juni 1945. De Nederlandse zangeres is begonnen in 1962. Daar won ze de grote prijs van Radio Luxemburg. Kort daarna ze een contract bij de productiemaatschappij MMP van Max Wojski. Haar eerste single Wie weet en niemand zal mijn tranen zien werd meteen een hitparade succes. En in 1963 nodigde Willem Duijzer uit voor de Nederlandse ploeg voor het Songfestival van Nokken. Knokken moet ik zeggen. Tegenwoordig uh, is ze nog steeds actief... alleen dan niet meer als zangeres. Ze is in 1985 gestopt met zingen. En uh, uh, tegenwoordig heeft ze nog... Uh, samen met haar echtgenoot een organisatiebureau... genaamd Siska Peters Events. En voor Siska Peters worden we... Jenny Roda en Wim Popping met Dagagentje En ook natuurlijk daarvoor Tria Dop met Wasje Maar in Lutjebroek gebleven. De volgende artiest is Lodewijk Ferdinand Diemen. En misschien zegt u... Zeg me maar wel iets... Hij is geboren in Den Haag en overleden in Zandvoort. Jawel, hier in Zandvoort op 24 juni 1959. En hij was beter bekend onder zijn pseudoniem Bandy, Nederlandse zanger en conferentier. In die, die periode tussen de beide wereldoorlogen... een van de populairste artiesten in Nederland was. En tot zijn bekende liedjes horen... Wie heeft de suiker in de erdessoep gedaan? Zoek de zon op, schep vreugde in het leven. En Louise zit niet op je nagels te bijten... En die ene grote hit, wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Die heb ik voor u klaarstaan. Loebandi, nu hier op de radio. Er was in militaire kamp een grote consternatie. Niet meer of minder dan een ramp, bedreigde door onze natie. De erwtensoep was zwaar mislukt en iedereen is bedrukt. Wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het deed te laten staan. Wie heeft er suiker in de herde soep gedaan? De korporaal zei eerst proef ik, geloof dat jullie tazen. Hij kreeg de ik en liet van schrik toen voor de dokter blazen. Tot de sergeant van van de week, die zong als lijk zo bleek. Wie wie wie, ha? Wie, wie, wie, ha? Wie heeft er suiker in de hu gedaan? Wie hè? Wie heeft Wie heeft Wie heeft De hele De hele heeft die heeft het eten laten staan. Wie heeft er suiker in de hu gedaan? De luitenant geaffecteerd, zei wie maakt hier nu mopjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar haassohottes. Geef acht rechts rechter, kom nou lui, wie tapte deze uit, Ja, kom, zeg op! Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan, hè? Wie heeft dat gedaan, wie heeft dat gedaan? Die hele compagnie die heeft niet te laten staan. Wie wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Ten slotte kwam de kolonel, correct en afgemeten. Zij strafmarcheerde, het hele stel, ga in het zwijntje eten. En schokkende de heide door zong de compie in koor. Wie, wie, wie, hè? Huh? Wie, wie, wie, wie? Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft de te laten staan. Wie heeft er suiker in de zoek gedaan? Zo laat men het nog een keertje over doen, want het was niet naar mijn zin. Laat hem het nog een keertje overen doen. En begin maar bij het begin. Zal hem men het nog een keertje overen doen, want het was niet naar de zin. Laat hem het nog een keertje overen doen. neem begin maar bij het begin. Een, een voetbalclub uit Lier verloor laatst met 5-4 Een supporter rende het veld toen op en riep vol van hoofdstad. Laat het nog een keertje over en doen, want het was niet naar de zin. Laat hem het nog een keertje over en doen, in het begin, maar bij het begin allemaal. Zal hem het nog een keertje over en doen, want het was niet naar de zin. Laat men het nog een keertje over en doen, in het begin, maar bij het begin. Een plastisch chirurg uit Weert. Het voor het eerst geopereerd. De patiënt had erna een vierkante neus. De dokter zijn nerveus Zal ik het nog een keertje overdoen? Want het was niet naar mijn zin. Oh, laten we het nog een keertje overdoen. In het begin, maar bij het begin. Ja! Zal ik het nog een keertje overdoen? Want het niet naar mijn zin. Met blond haar Krijg een pikzat kind Dat's raar Haar echtgenoot Die rood haar had Die zijn na nou, denk ons Zal ik me het nog een keertje overdoen Want het was niet naar mijn zin Laat hem me het nog een keertje overdoen In het begin Maar bij het begin Zal het Carnaval. Veel gezwijp, veel gezang, veel gelauw. Halleluja, kameraden zong hij vorig jaar. Dit jaar zong hij alsmaar. Yes! Zal hem man het nog een keertje over het doen, wat het was niet na mijn zin. Allaan hem het nog een keertje over het doen, in begin maar bij het begin. Zal hem man het nog een keertje over het doen, wat het was niet na mijn zin. In begin maar bij het begin Zal het me nog een keertje overdoen Want het was niet namens zien In mijn stem kwijt Zal het me niet nog een keertje overdoen In begin maar bij het begin de lekkerste muziek uit Nederland, Mario Zandvoort. Anneliese, oh Anneliese, waarom zou je boos zijn op mij? Anneliese, oh Anneliese, je weet toch, mijn liefste ben jij.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 Ach, analyse, op Anneliese, gebruik toch je goede verstand Anneliese, oh Anneliese Ik vraag je nog steeds om je hand Op je hand U hoort de muziek van de broertjes van Bute en Voorheen de Bietenbouwers Karo huisorkest onder leiding van uh, Joe Buddy En vanaf 1966 tot 1972 waren de broertjes van Bute het orkest In een televisieprogramma Mik van de Karo. Het programma verscheen meer dan zes jaar op de televisie. Met de broertjes van Buten natuurlijk onder leiding van Joe Buddy. Kees Schilpoort en uh, Geitjan Kreutmoes. En zangeres Annie Palm als Drika en Henke Jansen van Galen. Als Lubert van Gortel. En na die dood werd zijn plaats ingenomen door App Hofstijl als Boer Voorthuizen. Ook werd de imitator in vaste dienst Bertus uh, Bolknak. In werkelijkheid uh, heette hij Henk van Wijk. Daarnaast vormde de broertjes van Buten het vaste orkest uh, huisorkest. Van het KRO Raadprogramma van 12 tot 2. Nu hoorden hun in de oude versie de bietenbouwers met Anneliesje. Daarvoor hoor u Adele Bloemendaal met zal men het nog een keertje overdoen. En daarvoor Lubandi met wie heeft er suiker in de ertessoep gedaan. CFM Zandvoort, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Het is tijd voor mij mijn afscheid van u te nemen. Als u denkt van ik heb een deel gemist of ik wil het graag nog een keer beluisteren. Dat kan iedere zaterdag tussen 1 en 2 s middags wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens je nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week dinsdag. Tussen 11 en 12 met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. André Hazes, Wim Sonneveld, Leen Jongenwaard. Misschien nog uh, Edmundo Ros, Maar eerst hier Willy Alberti. Nou, die kennen we allemaal. Geboren als uh, Karel Verbrugge. Nederlandse zanger, acteur en televisiepresentator. In 1944 trouwde hij met uh, Hendrika Gertruide Kuiper. Maar op 3 februari 1945 dochter Wilke Alberti werd geboren. En hij heeft een hele, hele periode samen met de dochter gezongen en televisieprogramma's gepresenteerd. En nu zingen ze samen Willy en Wilke Alberti met een reisje langs de Rijn. Een nummer uit 1969. Ik zeg, ik wens je nog een fijne week. En misschien tot volgende week. En anders tot een andere keer. Tot ziens. Laat trokken we uit de loterij een aarde.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 ons in de manen schijn, schijn, schijn Met een lekker potje wier, wier, wier Aan de zwier, zwier, zwier Op vier, vier, vier Zo reis je met een nieuwe wetsen schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juist. juit Is zo deftig, is zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de reis. Het eerst bij Keulen Mijn tante walst over het dek Als een jong eulen Oom Kees nam zijn harmonica En ging aantrekken En dadelijk zong kromme teut Koetsplank was pistocheun Ligt je zaar? wel gevaar? Riep houd op, ik word na. Oeh, ja, ze reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn Zit zitten maar de schijn, schijn, schijn Vier, vier vier alles vier vier vier, vier. Op rivier, vier vier vier vier vier vier vier vier vier vier met vier vier vier vier Allemaal in de vier vier vier vier is zo defter, So Rijden we naar Fienkeveen Op een dag in maart Zo kalm en bedaard En maar schommelen En maar kijken naar de kot van een paard In de rijder ging In de rijder Maar daar vind ik en geen vogeltje in de lucht en geen pootje in het riet en geen auto om de weg. want die had je toen nog niet Ik ging scheef bij iedere ieder boerin. Oh, wat een lekker? In de rijtje in de rijtje in de rijtje ging, reeën naar re een re Op een dag in marge, zo een en Marche, maar kijken naar de kont van het paard In de reuteging In de reuteging In de reuteging Helemaal een Wat een tijd, oh wat een tijd Iedereen die was een heer Iedereen was heel beschaafd. Ja, want er was nog geen verkeer. En niet bang zijn voor je O, Oh, wat een, wat een lekker dagje.